Goedemiddag, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Vanuit de hele wereld roepen politieke leiders Israël en Iran op om de kalmte te bewaren. Biden zei dat de VS Israël zal blijven verdedigen. Ook de Britse premier zei dat Groot-Brittannië zou blijven opkomen voor de veiligheid van Israël. De voorzitter van de Europese Commissie noemde de aanvallen niet te verdedigen. China zegt diep bezorgd te zijn en vraagt om terughoudendheid. En ook Qatar, dat nauwe banden onderhoudt met Iran, riep op om de escalatie te staken. In Pakistan zijn bij flinke onweersbuien 29 mensen om het leven gekomen, meldt persbureau DPA. De meeste slachtoffers stierven nadat ze door de bliksem waren geraakt. Zo werden boeren tijdens de oogst op hun akkers verrast door het onweer. De komende dagen zijn er daar meer onweersbuien voorspeld. De Vlaamse tak van Forum voor Democratie doet niet mee aan de verkiezingen voor het Europees Parlement. Daarvoor waren 5000 steunbetuigingen nodig en dat aantal is niet gehaald. En Abdi Nagee heeft voor de tweede keer in zijn carrière de Marathon van Rotterdam gewonnen. Deze man doet er waarschijnlijk nog eventjes over, want hij heeft er nauwelijks voor getraind. Ik heb twee dagen geleden tickets gekocht. Het lijkt me wel lang om mee te doen, via, via de toren van... Uh... Wil je mee, denk ik: dan. Ja, is goed. Ik heb wel lekker mee, joh. Voor zanger Lee Towers is het de laatste keer dat hij optreedt tijdens het evenement. Natuurlijk met You'll Never Walk Alone. Ja, en dat deed hij vandaag voor het laatst. Omdat hij het na 30 edities van de Marathon wel prima vindt. Dan nog het weer. We gaan de zon steeds meer zien vanmiddag. Het blijft droog en het wordt zo'n 11 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM met nu ZFM Jazz. ZFM Jazz. Ja, en daar zijn we weer terug. Uh, net voor het uh, nieuws kon ik al aan uh, Tom Beek met Caravan. en daar gaan we nu dan ook naar luisteren. Was uh, Tom Beek. Dan uh, een, ook een gast die uh, hier geweest is, even wat rustiger. Dat is uh, Martijn van Iterson met zijn kwartet. Martijn, de gitarist. En uh, van hem heb ik uh, een nummer gekozen van zijn cd Swarms uit 2014. Uh, waar we naast Martijn, wederom net zoals in het vorige nummer, Karel Boulet horen op Fender Roads. Frans van Geest op Bas en Martijn Vinks op Drums. Een uh, nummer volgens mij van Martijn zelf, Chocolate Sprinkles. Dat waren de klanken van Martijn van Ittelson op gitaar met zijn kwartet. En hier hoort u al, uh, hier hoort u al de eerste tonen van Flying Home. Een bekend Lionel Hampton nummer, maar hier wordt het uitgevoerd door Frits Landersbergen. en de West Coast Dream Band. van de CD Gibbs -Vice uit twee, Vibes uit 2018. Daar komt-ie. Fris Landersbergen met zijn West Coast Dream Band. Nou, swingde dat de pan uit? Ja, of nee? Ik dacht het van wel. Weer uh, even wat rust. Uh, ik heb nu klaarstaan uh, een uh, nummer door slechts twee personen. Ken Peplowski, klarinet, en de gitarist Howard Elden. En de reden dat ik hem draai, is dat Howard Elden hier in 2014 in De Krocht heeft gespeeld. Uh, ik draai een nummer van Live at Center Concord Encore, een uh, bekend uh, nummer denk ik voor de meesten van u, With Every Breath I Take. MUZIEK <apples> Ja, en dat was de prachtige klank van Ken Peplowski op klarinet en Howard Elden op piano. Inmiddels loopt het hier in de barruimte van de Krocht al aardig vol. De eerste gasten zijn gearriveerd voor het concert van Dadelijk. En wij gaan met ZFM rustig door met onze muziek. En de volgende die ik ga draaien is een graag geziene gast hier in de Krocht. Ik heb het over Francesca Tandoi, de Italiaanse pianiste. Ik zeg altijd een beetje Diane kroll Mooie zangstem, fantastische pianiste. En zij wordt hier begeleid door Max Jonata, een landgenoot van haar op de Noorsaks. Frans van Geest op bas en Frits Landesbergen op drums.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 ik draai alweer het laatste nummer nu en daarna geef ik de microfoon en de knoppen over aan collega Jeroen. ...die het laatste half uur uh, voor zijn rekening gaat nemen. En vanaf twee uur begeven Jeroen en ik ons uh, richting de concertzaal... ...waar we voordat het concert begint uh, nog wat uh, gesprekjes met de muzici van vanmiddag zullen hebben. Maar nu dus mijn laatste nummer van deze ochtend en dan is wat van Rob van Bavel. Rob was hier voor de laatste keer in 2022... Op de achtergrond hoort u af en toe even uh, de artiesten die al aan het inspelen zijn. Uh, het Rob van Baveltrio met Rob op piano. Marcel van Rooij op bas. Hans Oosterhout op drums. Een Edison krijgt deze CD zelfs. Uh, getiteld Rob van Baveltrio. Luistert u naar het nummer Speak Low. Welkom bij CFM Jazz, het uh, laatste stukje voor het liveconcert. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en ik ga u, u langzaam uh, voorbereiden op het concert. Het eerste deel van het concert vanmiddag gaat over Art Blakey en de Jazz Messengers. Een uh, wereldberoemde band en uh, voordat Art Blakey zijn eigen Jazz Messengers opstartte speelde hij onder andere bij Billy Eckstein. En daar heb ik een uh, nummer van klaarstaan. Dat heet The Real Thing Happened To Me. Billy Eckstein en his orchestra. I wanna fly. I wanna cry. I wanna be like the birds in the sky. Why? I'm in the know. No, not the dough, but the real things happen to me. I wanna dream, I wanna scheme, I wanna turn the world upside down. Why? Love's got me down. Am I a clown or has the real thing happened to me? Wanted to be A little touched In the head It's crazy People like me Who fall In love say I want the part You call your heart I want you Close to me All the time Now Cause the real thing's happened to me Love's got me down Am I a clown Or has the real thing happened to me I always wanted to be It's crazy people like me Who fall in love with me I want the part you call your heart I want you close to me all the time Now, do we agree? Then let it be the real things happen to me ja, Billy Eckstein en zijn orchestra um, midden in de jaren 50 heeft Art Blakey samen met Horace Silver de Jazz Messengers opgestart een groep die Art Blakey geleid heeft voor de volgende 35 jaar ik heb van een album wat zij in 1958 hebben opgenomen samen met Thelonious Monk een uh, nummer klaarstaan dat heet In Walked Bad. Art Blake is een Jazz Messengers samen met Telonius Monk in Walked Butt uit 1958. In uh, 1957 was uh, Lee Morgan de trompetist op de jazzklassieke Blue Train van John Coltrane. Dat succes uh, was voor hem eigenlijk de entree ook tot de legendarische formatie van Art Blakey, de Jazz Messengers. Samen met uh, bandleden als Benny Colson, Hank Mobley en Wayne Shorten kreeg hij de ruimte om zich verder te ontwikkelen als solist en componist. En dat hebben we geweten, want dat was eigenlijk de start van een grote carrière van Lee Morgan. Hij heeft tot 1961 bij de Jazz Messengers gespeeld. Het grote succes van de Jazz Messengers leidde helaas tot drugsgebruik en uiteindelijk tot, uh, tot zijn ontslag bij de Jazz Messengers. Lee Morgan heeft een aantal jaren uh, even niet gespeeld en heeft daarna nog een aantal formidabele jaren gehad uh, tot hij tragisch aan zijn einde kwam. Lee Morgan is ook een van de trompetisten waardoor ik zo verslaafd ben geraakt aan jazz. Yes, waarom ik zo gek ben op trompetisten en saxofonisten. En daarom heb ik een, een kleine uh, verzameling van uh, Lee Morgan's uh, gedenkwaardige nummers meegenomen. Het volgende nummer wat klaarstaat is uh, Loverman van Lee Morgan. En dat komt van zijn album De Cooker uit 1957. Lee Morgan. Dat was Lee Morgan met Loverman van het album The Cooker. Inmiddels begint het hier aardig druk te worden. U hoort het. Uh, wij zitten in de bar van De Krocht in Zandvoort. En iedereen uh, maakt zich op voor het heerlijke concert. Het volgende nummer wat ik klaar heb staan is van het album The Young Lions. Waarop Lee Morgan samen met Wayne Shorter um, speelt. Maar ook Albert Tutti Heat op drums. Die helaas deze week is overleden. Frank Strozier op saxofoon. Bobby Timmons op piano. Het album heet uh, The Young Lions, het is een uh, titel van een boek van Irving Shaw en gaat u luisteren naar het nummer Scorn. Ja, we gaan een, um, een klein interviewtje nog doen voordat uh, het concert gaat beginnen. Jaap. Ja, oké, okay, dank je, Jeroen. Uh, ik heb hier bij me Maaike Koper, uh, oud uh, zeer betrokken bij ZFM ook in het verleden en uh, raadslid. Uh, dus wat wil je nog meer? Uh, Maaike, wat denk je? Wat ga je vanmiddag allemaal meemaken? Ik zie je staan aan de Dichterbij. Ah, er gaat iets mis met mijn microfoon, sorry. En uh, uh, ja, ik, ik laat me verrassen. Ik zie uh, Edwin Cossili, de bassist, waarvan ik altijd denk: oh, die, als die er is, dan komt het goed. Ik zie alleen maar heel veel bekende mensen. En uh, ja, ik ga me er gewoon op verheugen. Dus uh, ik ga er voor over in, ja. Oké, okay, dank je. En uh, ja, de kocht gaat uh, verbouwd worden. Daar ben je natuurlijk ook als gemeenteraadslid bij betrokken geweest. Uh, denk je dat we er veel op vooruit gaan na de verbouwing? Ja, het, het, het was een kwestie van moeten en willen. Moeten, omdat er van alles natuurlijk verouderd was en dat, uh, dat moest nodig plaatsvinden. En willen, omdat je heel graag een theater wil behouden voor, uh, voor Zandvoort, waar juist dit soort mooie dingen plaatsvinden. Want de akoestiek van de zaal is bijvoorbeeld geweldig. Dus ik hoop van harte dat die goed uh, bewaard kan blijven. Dat het mooie, uh, duurzaam, elektrisch, uh, goede keuken... Is allemaal heel fijn, maar dat we vooral heel veel concerten, voorstellingen, dat weer kunnen krijgen. Ja, dat hoop ik. Heeft de Raad enig idee hoe lang ander gaat duren? Bij het Binnenhof weten we dat gaat nog meer dan een decennium duren, maar hoe gaat dat met de kocht? Ik vind het altijd heel bijzonder dat iets wat over zulke concrete zaken als stenen en spijkers altijd zo in de uitvoering zo onzeker wordt. We hadden al gehoopt nu klaar te zijn, want vorig jaar beginnen, maar door de vleermuizenopvang uh, is dat een jaar uitgesteld. Ja, ik zou me, ik... Wat ik wil is dat er heel graag september volgend jaar weer een heel nieuw programma staat. En ik denk dat we met elkaar alles op alles moeten zetten. Maar er is blijkbaar niks zo vloeibaar als steen. Want we moeten dat afwachten met elkaar. Maar laten we daarvan uitgaan dat het college daar alles op alles zet om te zorgen dat het zo komt. Oké, okay, dankjewel. En ik wens je een heel gezellig concert. Oké, okay, dankjewel Jaap. Wij gaan nog een heel klein uh, stukje muziek draaien en dan gaan we over naar de televisie uh, die zowel op de radio uh, als op televisie wordt uitgezonden. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.